In de zaak tegen de man die bekend staat als de Erasmus-steker. Hij het openbaar ministerie 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ayoub M. van 23 stak in september vorig jaar bij de Rotterdamse brug... met een mes een Duitse man dood en verwonden een Zwitser. Over waarom die het gedaan zou hebben is niet veel meer duidelijk geworden... in de rechtbank, zegt verslaggever Mark Robin Visser. Nee, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet, moet ik zeggen. Het verdacht heeft ook in de rechtszaal volgehouden... dat hij zich weinig kan herinneren en hij heeft ook een aantal keer... Heel Duidelijk gezegd. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik herken mezelf niet als ik het dossier lees. Ik begrijp niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Burgemeester Nieuwenhuizen van Lisse doet aangifte van digitale doodsbedreiging. Na een raadsvergadering over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum vorige week. kreeg hij via social media doodsbedreigingen. Volgens hem is het geen incident en maakt elke burgemeester dit mee. Ajax houdt de tribunes van de harde kern van de club leeg. tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord over twee weken. De club neemt de maatregel na het afsteken van veel vuurwerk. gisteren bij de wedstrijd tegen FC Groningen. Volgens directeur Menno Gele was een grote groep zonder toegangskaarten. met vuurwerk het stadion binnengedrongen. Daarbij hebben ze waarschijnlijk een nooduitgang geforceerd. De wedstrijd wordt. Morgenmiddag in een leeg stadion verder gespeeld. En, en vanaf vandaag klinkt dit eeuwenoude geluid weer. Ja, kenners herkenden het vast al. De midwinterhoorn. Vooral op de veluwe in Twente en de achterhoek is het traditionele wintergeluid regelmatig te horen. Het bestaat al zeker duizend jaar, maar de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Want jongeren vinden het maar niet, die midwinterhoorn. Nou, ik denk dat ze het gewoon niet stoer genoeg vinden. Je kunt wel een beetje met de tijd van nu meegaan. Het gaat om de traditie. Daar nou word je verwacht dat je netjes aan de reeltjes houdt zoals ze gesteld zijn. Is het ook een idee om andere soortige melodieën erop te spelen? Je kunt eigenlijk elke melodie spelen die je wil. Maar dat hoempa muziek en dat bong dat, dat gaat hem niet worden. Nou, het midwinterhoornblazer staat sinds 2013 op de lijst van immaterieel erfgoed. En ze kunnen dus nog wel wat jonge aanwas gebruiken. Het weer. Vergeet je regenjas niet. Het is nat. Die regen trekt vanavond wel weg richting het oosten en noordoosten. Morgen nog wat gemiezer, maar het gaat ook minder hard waaien. En het wordt een gatenwacht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 Het derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Yvonne Ellemann hoorde je met uh, If I Can't Have You. Welkom terug inderdaad, Zandvoort op zaterdag bij je. Tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En uh, we gaan eerst, uh, voordat we verder gaan, uh, uiteraard ook weer naar het voetbal, naar uh, Piet. Want uh, ja, Piet, het gaat uh, niet zoals het moet uh, daar in uh, Haarlem. Nee, hè? hoe onver... ik er alle vertrouwen in had, is het nu uh, wel een beetje weg. We zitten nu in de 79ste minuut. En vijf minuten geleden heeft Edo er 3-0 van gemaakt. Een hele mooie lange dieptebal. Die werd niet goed verwerkt door de verdediging van wordt En de, de, de linkerspits van Edo maakte hier een fenomenale schot in de bovenhoek. Kansloos voor de keeper. Dus 0-3 in de 79 minuut. We, we spelen inmiddels een, net niet met 10 man, maar wel met 10,5. Met, met, met want een van de spelers is dermate geblesseerd dat hij eigenlijk gewisseld moet worden. Maar we hebben geen wissels meer. Dus we, we moeten het met, met een half geplaceerde speler in het veld. En tien jongens die echt hun uiterste best doen. Maar, maar Edo, het krachtverschil is nu toch te groot. En bij 2-1 kun je nog een treffen maken. En dan heb je de die 2-2 altijd in de lucht. Maar bij 3-0 is het natuurlijk een beetje een, een uitzichtloze expeditie om dat nog te gaan doen. Dus het is een 3-0 voor Edo en nog 10 ja. minuten te gaan. En ik verwacht geen wonder meer en zeker niet zoveel de edelwolven als nu. We geven een bijna cadeau aan een er nu. Van alle kanten af. En nou, die schiet hem gewoon op vrij staande positie. Edo schiet hem naast. Als was het nog erg geweest. Het blijft 3-0 op in de. We gaan nu de 81ste minuut in. Uh, Oké, okay, die geblesseerde speler hè, waar je het over hebt, uh, kun je ja. die dan niet uh, er beter uithalen? Want uh, ja, die kunnen alleen nog maar meer schade oplopen en de wedstrijd is toch al gespeeld.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 Provisief voor ons klaarstaan. Dus oké, okay, uh, dus we gaan alle tijden even tien minuten verzenden. <laughs> nou, nou, nou, nou. Een ik tranentrekker, ben, eerste klas. Ja, oké, okay, goed zo maar. Maar je doet, doe je wel het licht uit en je weet hoe de deur gaat. Dan gaan wij alvast uh, in ons favoriete café zitten. Dat, doe een kaars voor je raam. Ja, ja dat doe je ja, kaars voor jou. Dat is ook wel een leuk liedje. En dan uh, en, nou, gaan we natuurlijk met Rendel bellen.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 allemaal te vertellen heeft en wat je meegebracht hebt. Uh, <laughs> nee, ja, dat zal ik niet uh, zeggen wat je nou uh, net uh, wilde, wilde aangeven. Talking Heads zijn hier met de uh, Slippery People.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 Dankjewel, Marco. Marco, te mis voor het uh, mooie stuk uh, proëzie. Ja, jij bent er ook nog hoor, Benno. nou. Ik had jij even dicht staan. Nou, Ergens in de achtergrond hoor ik een beetje Benno feugelijk. Ik voel me jou hoor. Dus. Nee, ja, mooi, hè, Mooi stuk. En uh, ja, lekker lang ook. Ja, ja, en uh, precies eigenlijk in het muziekje, ja, daar ja, doe je het voor uh, ja, kwaliteit en kwantiteit. Zo is het. Lekker, uh, lekker mooi stuk uh, proëzie.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 hij zet Hemstede uh, echt op de landkaart wat ook betreft. Ja. Goede schrijvers. En de schrijvers. Ja, ja. Ja, ja was hij ook niet uh, bij de wereld draait door of zo? Heb ik hem, uh, ook wel eens een keer gezien of zo ja. Ja. met uh, boekenprijzen. Oh, ja, dat, ja, ja, dat, ja. Daar hadden ze zo'n item van, uh, van uh, boeken die het gewoon goed, goed deden of uh, ja. moesten ze zo'n boek uitkiezen. Ja, ja, en ging ja. Dat. En er kwam en... er inderdaad een, uh, iemand van uh, ja,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 I'm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 Ja, ik kom net uit Zwitserland en ik ben uh, straks even in het naar gigantische museum van Sloep geweest in Moorhouse. om eens even te kijken daar. Uh, op mijn Facebook-pagina zie je een hele mooie foto's. Ja, 16, ja. En uh, je hebt waarschijnlijk wel gezien, uh, ben ja. En uh, jongens, wat hebben wij saaie auto's tegenwoordig? <laughs> ja, dat hebben we zeker. Ja, ja, ja. ja bedoel je die elektrische? Of wil je daar niet eens over hebben? Uh, dat, dat, dat zie je zeker wel. Ja. maar wat rijden wij saaie auto's op de weg als je ziet wat daar allemaal aan mooi spul staat. Ja. Ja, en, uh, we gaan gelijk maar de linker maken naar de Formule 1. Ja, dat kan wel tegenwoordig in Modern. Ik heb natuurlijk gewoon terwijl ik 140 reed, gewoon te feestje te kijken. Ja. Dat kan ook gewoon tegenwoordig hè. Ja, weet en, uh, je wat, nou, wat we dan tegenwoordig moeten zeggen bij de Formule 1? Je hebt zeker ja. plank gas gegeven.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 Dan komen ze dicht bij elkaar om de voorbanden te warm, met ze onderstuur en uh, ja, dat, dat DRS-stukje wat ze hebben. Ja, één ja, stuk hè, één, één ja, DRS-zone. Ja, Slow slo slo daar niet, mogen ze maar af misschien aan z'n handen lopen, want hey, jongens, uh, dit gaat het niet worden. Dus, ja, die uh, kwalificatiestratjes, die wordt heel erg belangrijk, maar ook heel erg belangrijk. Ja, wie want daar één is, is, die wordt uh, de winnaar.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 andere dingen of uh, gekke pitstops die uh, vanaf fout gaan, kun je daar een heel spannende wedstrijd naar kijken. Ja, bodemplaten die afgekeurd worden aan het eind of zo. Of, uh... Uh, dat, dat is alweer andere zaken natuurlijk. <laughs> ja. Oh ja, maar hij was wel heel erg welkom, hè, deze uh, straf.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 het mooiste die ik vond, was Max Verstappen in zijn overalletje die de plank stond af te schuren bij Noorders en Piazza. Ah, ja, oh ja. <laughs> ja, ja geweldig. Ja, dat kan tegenwoordig allemaal, hè. Ja, dat kan wel mee. Maar ja, we gaan het zien uh, morgen. Wat ik wel trouwens in de vuurlijn, jongens, een mega, mega verrassing vond, en hij heeft het helemaal niet over rijderswissels, maar over een andere wissel, dat Adrian Newey het voor het zeggen gaat hebben. Nou, ja.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 en meer problemen heeft uh, hoe ga ik mijn rijders oppeppen dus ik, ja, welke psychiater gaan we daarvoor voor laten ja. en hoe gaan we die auto beter maken ik weet het niet maar, ja, uh, 13, ja, 13, 17 is juist in de sprintrace dus uh, nee ja, ja, nee, kansloos hoe, uh, eh, niet, hey, daar hoort dat merk niet te staan uh, die, moet, die, moet, die moet bij Mercedes zitten, die moet bij Red Bull zitten. Uh, die moeten daar rondrijden. Ja, hier hebben ze helemaal niks te zoeken. Dus ja, jongens, ik vind dat een, uh, die het gaan oplossen voor 2026. Geen idee. Maar alle twee rijders die hebben een goed ski je nodig Dus ik weet, wie er nog, ik weet niet wie er nog een bankje over heeft.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 En eh, ik zag net even het interviewtje met de Maanvrouw van de wedstrijd. En dan zou ik zeggen, joh, kom op, ik heb verproven gepresteerd. Eindelijk zou ik weer in die top 10. En dat gaat dan gaat hij van, eh, ja jongens.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 ik denk zo lang dat Snowden blijft... dat toch ook wel Honda... nog steeds toch wel meer... Uh, in, uh, met het motor in de motoren gebeurd in jaar uh, te zeggen heeft... dan wij allemaal denken. Ja, en Snowden uh, is een Honda-mannetje. Of heel zin Ja, nou, die hoort bij Honda, klopt. Die is verbonden ja. aan Honda. Dus uh, ja, dat is ja, wel duidelijk. Ja. Even, uh, uh, ja, dus mogen. dat hebben we nu... en dan hebben we morgen de, de grote race. Maar ja, die is natuurlijk heel, weer heel anders... dan uh, de sprintrace, denk ik. Wat, uh,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 Af en toe door een bepaalde opmerking of een bepaalde houding van hem... Uh, uh, ja, ...maakt hij zich uh, niet uh, heel erg geliefd bij uh, sommige mensen, zeg maar, hè? Het is heel simpel, het is eigenlijk een beetje een stieke natuurlijk. Hij zegt soms gewoon hele domme dingen. En daarom is hij bij de andere rijders niet zo heel erg geliefd. Hij kan prachtige dingen doen tijdens de wedstrijd. En dan na afloop van de wedstrijd hele rare dingen zeggen. Of ook buiten de wedstrijd om heel rare dingen zeggen. Ik denk, nou, dat kan je dus beter niet doen. Daar worden de andere rijders best wel een beetje boos over. We hebben het begin van het actiefietsen in met Max gehad. Ja, een beetje uitlokken van een straf en dat soort dingen.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 Nou ja, je wil een voorbeeld zijn voor de jeugd, moet je dat soort dingen zien zeker laten. Ja, Klaar. Nou ja we hadden net, je, je hebt het over de jeugd hè, Benno, we hadden net uh, iemand die uh, ja, echt uh, leuk op uh, jonge leeftijd al uh, met de racerij bezig is. Zeker. En dat Robin. is uh, Robin uh, Blekemolen. Ja. Ja, weer, weer eentje met een hele grote naam achter zich. Wat heel goed druk op de schouders, hè? Ja, maar het was zo leuk hoe ze je net in de studio... Uh, gewoon uh, helemaal trots uh, daarover zat uh, te vertellen. Want zij ja. pas in juli heeft ze haar uh, racelicentie gehaald. Ja. En, uh, en uh, nu al uh, goed presteer, ondanks dat het een, een regenrace was... Uh, wat ik begreep, een uh, toch? Ja, Nostorio oh, ja. in, uh, in Chelsea. En dan, dan had, ja. ze had nog nooit in de regen gereden. En dan, uh, ja... Nog ja, dat presteren. is dan al zo presteren. Dat is dan helemaal goed. Alleen moet Sebastiaan uh, haar gelijk uh, leren niet te zeuren, maar altijd te focus en gasten te geven. Dat kan niet, hè? Dat weet ik. Dat kan niet. Ja, hoor. Dat gaat ja. zeker lukken. Ja, Oké, okay, dat gaat lukken. En, uh, nou, dan, uh, uh, het is wel prachtig dat we optoomelijk uh, de generatie opgroeien. Ja, gewoon, we hebben natuurlijk de coronelletjes, we hebben de lammetjes en nou hebben we Robin er weer bij. Ja, ik hou er wel van hoor. Ik kan er heel erg van genieten. Ik voel, uh, dan heb ik echt zoiets van, uh, die jeugd die moet die toekomst hebben. Wij worden alleen maar ouder en dan we worden alleen maar oude zeuren. En dan uh, ja, gelijk met zo'n Nescair-auto omgaan, ik vind het ja, ja, dat knap. Ja, briljant ja. hè. Ja. Ja. Ja, nee, maar uh, dat is Sebastian uh, ook uh, dacht van, nou, uh, ze zal het wel uh, niks vinden, weet je wel, de racerij. Uh. Ja, maar daar heeft hij die... zich helemaal in vergist. Oeh, nou dan moet het wel duren. <lacht> klaar. Ja, dat zei hij ook. Ja, ja, ja, ja. <lacht> Voetballen was goedkoper. Ja, ja ha had ze maar blijven voetballen, was goedkoper geweest. Ja, uh. ja. Ja, ja, ja, ja. Dan moet het wel heel duur. Heel duur. Maar ja, weet je, zo'n zo Nesco-auto is het gewoon een echte raceauto. En als je ook daarin start, uh, als 15-jarige, dan ja, is het nou, uh, een hele buiking. Ja, hele zeker. Type ja, Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Dus, uh, dat uh, een, een van de... Dingen die ik nog nooit gedaan heb in zo'n auto gereden, heb ik nu wel spijt van. Oké, okay, <laughs> ja, okay, ja, okay. okay, kan, kan het nog? Of uh, <laughs> nou, zit het ah, er helemaal yo, niet hey, meer hey, in? Natuurlijk, <laughs> ja, ik ben drie, hey, ik ben 63. Uh, tuurlijk kan het nog. Ik heb gezegd, ik blijf tot mijn 90's te rijden. Dus ik heb nog heel lang, hè. Oh, oh niks aan het handje. Ik heb nog heel lang. Absoluut. <laughs> Dat kan. <laughs> niks aan het handje gaat helemaal goed komen, Rendel, denk ik, hè? En als dan een mij voorbij rijdt, dan heb ik daar één <laughs> ik heb, laat, laat ik er echt met een enorme zwaal voorbij. Absoluut. Ja, en, uh, dat verdient ze ook. Ja. Zeker weten. Het, nou, en om, jezelf te, en om jezelf te citeren, Rendel: glimlach, het maakt je sneller. Absoluut, altijd. How ja, ja, ja. it makes you faster. Dat is ons logo binnen het Eiterse Zee. Ja. En uh, uh, op het moment dat je rijden ziet lachen, gaat die altijd hard. Ja. Altijd. Zeker, en een glimlach van een kind, hè? Kan natuurlijk ja, ja. Kan ook in dit geval. Oh, nou, jij, jij hebt de muziek al weer gevonden, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar ja ik ga hem ja. niet draaien hier, hoor. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> wat, wat ik me nog even afvroeg. Als, als ik nog heel even mag. Uh, je hebt het over 33 jaar entertainment. Uh, en, uh,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 Ja. ja, toen was er een tunnel. Ja, dat zat ik dus ook aan te denken. Onder de tunnel door en Rendel is... Ben je er alweer, ja. Rendel? Ja, ik ben er weer. Ik zit daar weer op mijn oh, oh, oké. Okay. Ja, dat is Frankrijk, hè. Die, die verbindingen ja, ja. daar. Ja, ja. Nee, maar het, het is heel simpel. Uh, de media moet oppassen hoe ze uh, de berichten van de jeugd uh, naar buiten brengen. En hit ze niet tegen elkaar op. Nee, en dan hebben ze veel meer plezier. Absoluut. Ja, ja. Okay. Nou, vind ik een mooie afsluiter ja. Rendel. Zeker weten. Ja. Hey, goede Wens reis ik, uh, terug. Ga je naar huis nu? Je, ik ik uh, mag nu een beetje langzamer reizen. Heb je allemaal flitskasten? Dus Oeh, oh, hoe voorzichtig. <laughs> oké, okay, dankjewel. Oké, okay, fijn weekend. Hoi. En tot ja, de volgende. Oké, Oei, de hoi, hoi. hoi. Be laying by the fireplace. I'll hold you tight. I'll kiss your face. Sing along to Christmas songs. was dan de eerste kerstplaat die wij uh, draaiden bij Zandvoort op zaterdag, Benno. Zo, nou ja, weer een primuur. Jongen, jongen, jongen, douwe Bob en uh, Miss Montreal en uh, please just come home. Die Sanford uh, uh, Jam Sessie, dat is nu een, uh, een soort mensen van, uh, hoe noemen ze dat? Dat het heel populair is op social media. Die, uh, ja, wordt, in één keer op, wordt hij uh, ja. overal. En ja, verdeeld. op de radio geweest. hè. Ja, dan uh, dan oh, weet je het wel ja. natuurlijk. Dus, ja, Ik uh, hoop van harte dat het een succes is. En ik uh, wordt. hoop dat de website het allemaal aan kan in één keer, al dat uh, verkeer. Ja, dat hoop ik ook. Ja, Zeker, ja. ja. Nou ja er, er gaat nog een theater open. Oh, op, ja? op 8 december dan, uh, gaat uh, wethouder Gert Jan Bluis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 theater, theater uh, onder hun uh, hoede krijgen ja precies Fred je bent er ook ja, weer Goedemiddag. Hey, goeie Fred, goedemiddag ja, ja het lijkt wel avond maar ja, ja is het zeker dark is the night hè ja,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 Is oh, oh nou, nou dat is toch behoorlijk <laughs> hoor. Toch wel van plastic. Die van mij is uh, nee, 30 cent bij dus, Nee, nee, nee echte gewoon boom? Echte, echte boom. Met, uh, met zijn worteltjes nog. Oh, zijn worteltjes zo? Oh, ja, ja, dus en, en die pleur je ja. dan als je klaar bent gewoon over balkon. Die ja, gewoon over, in de fik. Dan wordt de fik in is. Ja, ja. Appartementencomplex in uh, Piepen. Uh, afgebroken. ja. <laughs>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 Dus dat, uh, dat zeggen al genoeg, hè? niet thuis. Dus ja, eerst, dan ben je uh, niet thuis. Dus het is bij je thuis en nu dan is En nu niet thuis. Niet yes. thuis. Dat, dat, dat schiet lekker op. Ja. Ja. Nou, en Tom Kranen gaan we ook nog eventjes bellen. Over zijn, uh, over zijn nieuwe Simon. Mijn dag vandaag. Nou oh ja, ik hoop dat hij zijn dag heeft vandaag. Ja, dat is ook, dus, uh, ook voor jou, hoor. dat komt er niks uit. De, nee, nee, nee, nee. En uh, Leon Moorman, die gaan we ook eventjes bellen. Nou, ja, volgens mij heb je heel wat uh, en, missen vanmiddag. Dat, dat ik er goed in was. Dus ja, wat is hij daarmee bedoeld? Dus ja, ja, ja, die, die ja, ja. doe je doe, doe als laatste in je programma natuurlijk. Dat ik er goed in was. Ja, ja dat hij er goed in Dan was, weet ja. je pas natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh. Nou, we gaan het in ieder geval vragen wat hij uh, wat daarmee bedoelt. Oké. Mooi man. Blijft leuk, heel die titels. Ja, vooral. Al dat soort titels. Dat soort titels ja. Nou ja, verzoekplaten ook. Verzoekplaten zijn ook welkom. www.zfmartiesten.nl En dan eventjes rechts, als je ervoor zit, rechtsboven. En dan klikken de klikken. Ja, dan zit je erachter, dan is het linksboven. Ja, niet je muis over het beeldscherm ja, ja, ja. heen halen. Dat schiet niet op. Nee. nee, gewoon eventjes op die grote rode ballen klikken. En ja, dan komt hij automatisch hier bij mij terecht. Nou mooi, ik wens Top je heel veel plezier zometeen. Ja, dankjewel. En uh, ja, uh, wij gaan uh, op, uh, op... Ja, wij gaan opruimen. O, op op zaterdag. Ja, op, <laughs> wij, wij gaan er vandoor, uh, ja. Bruno. Dankjewel weer. eerste tijd. Dankjewel weer. Ja, ja. jij ook, Rob. Ja, voor, ja, ik zie je eind van het jaar wel weer eens. Uh, ja, zegbaar, je kom wel uh, een keer lang. <laughs> kom je wel weer eens lang. Oké, okay, dankjewel en bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende Zandvoort op zaterdag.